De laatste dagen van Jericho. Een hoorspel in twee delen van Pieter Mackenzie. Vertaling Tom van Beek. Het eerste deel. Goedemorgen. Meneer de president Goedemorgen raadsheer hier. We ook oud, nietwaar. We zouden een beetje voorzichtiger moeten zijn. Voorzichtiger? Ja, zeker, beste vriend. Er is toch niet voor niks een lift in het gebouw? Waarom zouden we die niet gebruiken? Ik praat van de trap op te rennen alsof we nog jong zijn. Kijk, ik kon niet met de lift. Die, die, die was er een stuk. Gloeiende kosmos. Het zou me niks verbazen als een deze dagen het hele gebouw naar beneden kwam. Het heet dat wij hier op Amto de meest geavanceerde technologie hebben van het hele melkwegstelsel. Ik hey, moet je zeggen, ik twijfel er wel eens aan. Meneer de president, dat is precies waarover... Zou u... je niet liever eerst even gaan zitten? Oh, ja, ja, nou, natuurlijk. Zo, dat praat wat makkelijker. Je bent bezweet. Wil je iets drinken? Nee, dank u. Het is heel vriendelijk van u. Uh, weet je het zeker? Ja. Goed, zoals je wilt. Steek maar eens van Wauwraads, heer. Waar gaat het over? Over aarde. Aarde? Ja. Een van die bewoonde planeetjes in ons melkwegstelsel... niet ver bij ons vandaan. Ach ja, nu weet ik het weer. En wat is daarmee? We hebben een interessant rapport gekregen over aarde... De inlichtingendienst kwam er vanmorgen mee aan. Ik, uh, ik heb het hier bij me. Ja, ik kan het u misschien beter eerst voorlezen... Nee, nee, nee alsjeblieft we... niet, zeg ik En die rapporten. Vijftig bladzijdige zwolle taal. Nee, nee, vertel maar waar het over gaat. Zoals u wilt, meneer de president. Aarde wordt ieder jaar sterker. Dat wil zeggen, gevaarlijker. Gevaarlijker? Voor ons bedoel je? Ja. In welk opzicht? Om u een duidelijk beeld te geven, meneer de president... is het misschien goed... u in het kort even de geschiedenis van aarde in herinnering te brengen... als u het mij niet kwalijk neemt. Ga je gang, raadsheer, ga je gang. Maar probeer het kort te houden, wil je? Ik zal mijn best doen, meneer de president. Goed. Toen wij onze eerste expeditie naar aarde stuurden... zo'n twintigduizend jaar geleden... Alsjeblieft, Zijn. Je hoeft je geschiedenisles toch niet in het jaar nul te beginnen... Ik ben bang van wel Ah oh ja Vooruit dan maar Juist uh, uh, Waar was ik gebleven? Ergens op de planeet Aarde, 20.000 jaar geleden Oh ja, ja, ja Nou Behalve apen Ontdekten onze onderzoekers nog andere vormen van tweevoetig op Aarde Met die soort zijn in de tijd Intelligentietesten En genetische testen gedaan De resultaten waren zo positief dat een aantal exemplaren werden uitgezocht voor genetische manipulatie. De wetenschappelijke raad besloot hen tot ons evenbeeld te maken? Precies. Nadat de genealogen de gegevens van onze eigen genetische code in hun chromosomen hadden gebracht, is de expeditie weer vertrokken terwijl de proefgroep op aarde achterbleef. Natuurlijk zijn we sindsdien de ontwikkeling... van het nieuwe ras wel nauwkeurig blijven volgen. Voor zover ik weet, is de proef geslaagd te noemen. De aardewezens zijn geen slechte afspiegeling van ons. Ik ben bang dat ik u op dit punt moet tegenspreken, meneer de president. Wat is dat dan? Zijn ze blijven steken in hun ontwikkeling of zo? Nee, meneer de president, integendeel. Hun technologie ontwikkelt zich sneller... ...dan hun morele normen. Wat bedoel je daar precies mee, raadsheer? Aarde heeft zeer geavanceerde robotsystemen. Meneer de president. U kent de drie wetten op de robotsystemen... ...waaraan ons hele melkwegstelsel zich houdt. Ik ken ze, ja. Maar misschien niet in de juiste bewoordingen, maar... Mag ik ze u dan nog even in herinnering roepen, meneer de president? Natuurlijk, ga je gang, raadsheer. De eerste wet luidt. Een robot of robotsysteem mag geen intelligent wezen verwonden, nog actief, nog passief. De tweede wet is, een robot of robotsysteem moet alle orders uitvoeren die door een intelligent wezen gegeven worden, zolang deze orders niet ingaat tegen het in de eerste wetgestelde. En de derde wet, een robot of robotsysteem moet zichzelf beschermen, zolang deze zelfbescherming niet ingaat tegen het in de eerste en tweede wetgestelde. Dit zijn de drie gedragsregels die in alle robots moeten worden ingebouwd. En wat heeft dat te maken met de morele normen van de aardewezens? Dat is heel eenvoudig, meneer de president. Aarde bouwt robotsystemen zonder zich aan deze drie wetten te houden. Anders gezegd, er worden robots gebouwd met het doel om intelligente wezens te doden. En dat is dan nog maar één van hun afschuwelijke vergrijpen tegen de kosmische wetten. Ik zou u nog een heleboel andere dingen kunnen vertellen... Maar dit lijkt me voorlopig wel genoeg. Dat is het zeker. Ik begrijp wat je bedoelt. Wel heb ik. En het rapport van de inlichtingendienst dat je daar hebt. Wat staat erin? Alarmerende berichten, meneer de president. In welk opzicht? Het definitieve bewijs dat aarde alles weet van de superatomkracht. Wat? Hoe is dat nu mogelijk? Kijk. Dat is inderdaad een raadsel, meneer de president. Hoe is dat nu mogelijk? We weten het niet... maar zeker is dat allerlei gegevens met betrekking tot nucleaire technologie... doorcypelen naar aarde. Die gegevens over supratoonkracht zijn in hun handen een gevaar. Ze zullen dadelijk in staat zijn ruimteschepen te bouwen... die voor de onze niet onderdoen. Maar wat erger is... zij kunnen supratoonbommen maken waarmee ze die ruimteschepen zullen uitrusten... De hele melkweg is in gevaar. Wacht even, raadsmansar, wacht even. Ik neem aan dat je geprobeerd hebt het lek te dichten. Natuurlijk, meneer de president. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen. Maar ondanks dat krijgt aarde nog steeds gegevens van ons. Iets dergelijks is nog nooit voorgekomen. Wij vermoeden dat aarde een manier gevonden heeft om onze hersenen af te tappen. En... Wat zeg je daar? Wat bedoel je met. Onze hersens aftappen. De aardewezens moeten een of andere vorm van gedachtenlezen ontwikkeld hebben. Telepathie. De wetenschappelijke raad ziet geen enkele andere mogelijkheid. Denk je dat de aardewezens ons voor zijn met de research op het gebied van telepathie? Het lijkt er wel op, meneer de president. Mm -hmm. Dus kort samengevat komt het hierop neer. Er lekken allerlei topgeheimen uit naar aarde en wij weten niet hoe. Klopt. Met andere woorden, aarde spioneert met succes... En wij kunnen daar niets tegen doen. Dat ja, klopt. En waar ik me het meest ongerust over maak... er zijn ook gegevens over onze superatoomkracht uitgelekt naar aarde. Ja, dat klopt. En ik vermoed, raadsheer Zaar, dat de wetenschappelijke raad mij nu wil vragen... een goed uitgeruste expeditie naar aarde te sturen... om te kijken wat daar nu eigenlijk aan de hand is. Klopt, meneer de president. Dat is precies wat de raad nu wil vragen. Het is toch heerlijk hier in de tuin. Ja, schat. Ja, eindelijk weer zo'n mooie zomer. Deborah, ik heb besloten om een poosje vakantie te nemen. Ik heb wel nou wat rust verdiend, dacht ik zo. En het onderzoek dan, vader? Kunnen de mensen op het lab verder zonder u? Oh, ja, zeker. Het zijn briljante wetenschappers, stuk voor stuk. En daarbij. Ik denk niet dat die goede oude aardkloot van ons nu zo'n direct gevaar loopt. Al die verhalen over buitenaardse wezens die een ruimteschepen rond de aarde cirkelen... die worden door de pers enorm opgeblazen. Maar ze cirkelen rond de aarde, professor. Andreas, jongen, kan jij nu aan niets anders meer denken dan aan een aanval van buitenaardse wezens? Maar ik weet toch dat wij met onze eigen ruimteschepen geen enkele kans hebben. Ze zijn honderd keer zo snel als wij... We moeten een effectief wapen ontwikkeld hebben voor het te laat is. Natuurlijk, je hebt gelijk. Het is het zwaard van Damocles, die eeuwige dreiging. Maar ik ben nu moe. Ik wil nu alleen nog maar uitrusten. Op vakantie kun je iedere dag wandelen in de heuvels, vader. Dan ben je zo weer de oude. Hmm. En Zaar, is onze expeditie veilig op aarde aangekomen? Ja, meneer de president. Mooi zo, mooi zo. Als ik me goed herinner, waren jullie bang dat de aardewezens een manier gevonden hadden om onze gedachten te lezen? Klopt. En wat heb je te rapporteren? Tot mijn genoegen kan ik u mededelen, meneer de president. Het staat vast dat er maar één aardewezen in staat is onze gedachten te lezen. Maar hij weet zelf niet dat hij die mogelijkheid heeft. Dat wil dus zeggen dat hij onbewust onze gedachten opvangt. Weet je dat heel zeker? Absoluut zeker. Wat een opluchting. En de gegevens over de superatoomkracht. Heeft hij die ook opgevangen? Ja, meneer de president. Jammer. Heel jammer. Dat laat ons weinig keus... Daar ben ik ook bang voor, meneer de president. Wij zullen zelf de drie wetten op de robotsystemen moeten doorbreken. Er is geen enkele andere manier om de ontwikkeling op aarde een halt toe te roepen. Jammer, werkelijk heel jammer. Professor, ik vraag me af... Wat, vraag je, je af, Andreas? U geeft uw onderzoek toch niet op? Nee, nee, nee, zeker niet. Hier, in de kelder van dit huis, is een uitstekend ingericht laboratorium. Wil je iets drinken? Graag. Zoals gewoonlijk? Ja, graag. Wat denkt u van ze, professor? Wie, ze? Die buitenaardse wezens. Hebben ze vriendschappelijke bedoelingen? Duidelijk niet. Zijn het dan onze vijanden? Ook niet, geloof ik. Alsjeblieft, de whisky. Ja. Dank u. Prost. Prost. Denkt u... Uh, denkt u dat ze erop uit zijn de aarde te veroveren? De aarde veroveren? Uh -huh. En nu wou ik je toch wijzen, Ruiper Andreas. Waarom zouden ze nou zoiets doen? Goed, ik weet dat het mal klinkt, maar wat willen ze dan? Wat gebeurt er daarboven allemaal. Waarom hebben ze geen contact opgenomen met ons? U zult toch moeten toegeven dat het allemaal heel vreemd en geheimzinnig is. Ja, dat is het ook. Maar je moet goed bedenken... het zijn geen menselijke wezens. Het zijn... Uh, ja, van ons uitgezien zijn het vreemde. Overigens ben ik er bijna zeker van dat ze niets te verbergen hebben. Alleen, hun manier van doen komt ons vreemd voor... net zoals zij... Ons doen en laten gek zullen vinden. Ja, ja, dat is natuurlijk heel goed mogelijk. Maar de vraag blijft: wat willen ze van ons? Ja, die vraag kan ik niet voor je beantwoorden. Maar nogmaals, het zijn geen menselijke wezens. Hm. Alles heeft altijd een reden. Ze komen toch niet voor de lol rondjes om de aarde draaien. Waar denk jij dan dat ze op uit zijn? Ik denk dat ze ons ruimtevaartprogramma. <lacht> willen stilleggen, dat ze, dat ze proberen ons bang te maken. Onzin. Denk je nu echt dat ze geïnteresseerd zijn in het ruimtevaartprogramma van zo'n klein planeetje als de aarde? Dat is alleen maar ijdelheid om zoiets te denken. Snap je dan niet, Andreas, dat het ze niets kan schelen? Geen snaps. Waarom niet? Oh, eenvoudig, omdat de gedachte niet in hun hoofd opkomt. Het past gewoon niet in hun denkpatroon. Maar ook buitenaardse wezens hebben toch zoiets als een cultuur? Dat impliceert dat ze, dat ze ook een denkpatroon en een waardesysteem moeten hebben. Natuurlijk, maar bekijk het dus zo. Ons eigen melkwegstelsel wordt bewoond door een veelheid van groepen met soms zeer uiteenlopende culturen. Als je ook maar even nadenkt, zal je begrijpen dat het onmogelijk is al die groepen op een noemer te brengen in zo'n onwaarschijnlijk uitgestrekt gebied. Alleen de communicatieproblemen zouden dat al onmogelijk maken. Hm. Hebt u enig idee waar ze vandaan komen? Ja, dat is onmogelijk na te gaan. Ik denk dat ze helemaal nergens vandaan komen. Nergens? Ja, ik bedoel dat ze geen vaste basis hebben. Ze wonen in de ruimteschepen. Het zouden ...ruimte-nomen kunnen zijn, mm. als je dat zo mag uitdrukken. Ja, maar, maar ze moeten toch eten en drinken? En ze moeten energie hebben voor de voortsturing van die schepen? Mm -hmm. Het kan natuurlijk dat ze dat allemaal zelf produceren, maar dat is niet waarschijnlijk. Nee. Daar zijn hun schepen te klein voor. En voor zover we weten, hebben ze geen moederschepen. Dus waar leven ze van en zo? Ik denk dat ze zelf niets produceren dat hun economie afhankelijk is van wat ze aan anderen kunnen onttrekken. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijze met geweld gepaard te gaan. Hoe dan? Ze maken in ieder geval geen contact met ons... om ons uit te nodigen voor een zakelijk gesprek. Nee, nee, professor, als je het mij vraagt... zijn ze daar in orbit om de zwakke plekken in onze verdediging te zoeken. Het zijn ruimtepiraten en anders niet... <laughs> Ruimtepiraten. Doe niet zo gek, Andreas. Ik, ik vraag me af of dat wel zo gek is. Zullen we het nou eens over iets anders hebben? Goed. Wat zou u denken van een partijtje schaken? Uh, nou, ik ben moe. Ik uh. denk dat ik boven uh, even een uurtje ga liggen. Vraag Deborah maar of ze met je wilt schaken. Ze zal zo wel terugkomen van het strand. We zijn er, meneer. Uh, uh, ja, uh, dank u. Alsjeblieft. Laat maar zitten. Ach, dank u wel, meneer. Uh, meneer, huh? neemt u me niet kwalijk dat ik het vraag, meneer... maar uh, bent u van de spionage? <laughs> Wat zeg je nou? Uh, zie ik eruit als een spion? Uh, nee, meneer. Maar iedere idioot in Londen weet dat dit het geheime adres is van de spionage. Oh Ja. Zo, nou, als u me niet kwalijk neemt... Uh... Uh, zijn ze er werkelijk, meneer? Wie? Die uh, buitenaardse wezens waar iedereen het over hebt. Ja, die zijn er, hoor. Uh, ben je bang? Nou, om de donder wel. Wordt het geen tijd dat jullie er wat tegen doen? Ja, wat zouden we er tegen moeten doen? Uh, weet u iets? Uh, we hebben toch van die raketten tegen vliegtuigen. Waarom schieten we die verrekte ruimteschepen niet uit de lucht? Nou, dat is misschien niet zo vreselijk verstandig, beste kerel. Ze zouden wel eens terug kunnen schieten. En we weten niet wat voor wapens zij hebben. En daarbij, hun schepen zijn veel te snel voor onze raketten. Een zeer goede morgen toegewenst, Williams. Beste kerel. Ah, goedemorgen meneer. Tijd niet gezien. Hebt u een goede vakantie gehad? Kon niet beter. Stel je voor geen seconde slecht weer gehad. Nee, het was verrukkelijk, Williams. Ik kan er weer tegenaan. Een heel jaar sloven en slapen voor het vaderland en dat soort genoeg. Oh ja, nu het zegt... C, wil u spreken? Wat, uh, nu meteen? Uh, ja, meneer. Verrek, zeg. Ik had gehoopt dat ik een beetje kalmpjes aan zou kunnen beginnen. Nou, dat kan ik nu ook wel vergeten. Uh, waar gaat het over? Oh, ik, ik weet het niet, meneer. Ik ben mijn portier. Ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. Nou, uh, bedankt, hè. Ik heb net uw dossier nog eens laten komen, Coronel Brown. Uitstekende staat van dienst. Eerst bij Skoplandjaart... Netwerk van de maffia opgerold, onder andere. U wordt hier beschreven als een eerste klas detective. U alweer vijf jaar hier en ook hier hebt u buitengewoon goed werk gedaan. Ja, ik weet zeker dat u precies de juiste man bent. Uh, waarvoor, uh, als ik vragen mag? Het spijt me dat ik u op de eerste dag na uw vakantie meteen aan het werk moet zetten. Oh, dat geeft niet, meneer. Mooi zo. Nou, u hebt natuurlijk in de krant gelezen over die moord in Vimlik. De koppen, meneer. Maar ik heb er wat meer over gehoord in de trein. Wat is daarmee? Wat weet u over die zaak? Nou, eens kijken. Het slachtoffer is gevonden in de heuvels. Naakt. Gezicht en vingers ernstig verminkt. En er leidt maar één spoor naar de plek van de moord. De man is nog niet geïdentificeerd. Meer weet ik niet. Ja. De inspecteur van politie in Fimley is toevallig een oude kennis van me. Hij was gelukkig verstandig genoeg om eerst even hier naartoe te bellen... voordat hij de pers te woord stond. Ik heb hem gevraagd om die krantenjongens niet alle details te geven. Zoals? De moordenaar had zoveel belangstelling voor de hersens van zijn slachtoffer... dat hij ze maar heeft meegenomen. Wat? Maar, maar dat is toch niet waar? Zo waar als ik hier voor u zit. Lieve hemel, zou dat kunnen betekenen dat... Dat dacht ik ook, ja. Daarom wil ik u op deze zaak zetten. Ja. ja, ik begrijp het, meneer. En Scotland Yard? De Binnenlandse Zaken heeft haar al laten weten... dat ze zich aan buiten moeten houden. Er is geen tijd te verliezen. Er staat een helikopter vroeg klaar om u naar Fimley te vliegen. Ik laat het er nu over in hoeverre u de inspecteur... en Fimley op de hoogte verstellen... maar hij is volledig te vertrouwen, dat kan ik u wel zeggen. Wilt u eens drinken, kolonel? Nee, dank u, inspecteur. Laten we meteen maar tot de zaak komen. Hebt u het lichaam al kunnen identificeren? Nou, nee, dat is een uh, verdomd moeilijke herwij, weet u. Geen kleren, geen vingertoppen, geen gezicht. En geen hersenen. smerig zaakje. En de tanden? Hij uh, had ook geen tanden, die arme man. Wat bedoelt u? Helemaal geen tanden? Heeft de moordenaar die soms uitgetrokken of zo? Ja, mij zou niks meer verbazen. Nee, hij uh, heeft ze niet uitgetrokken, he, kolonel. meer uitgenomen. Ja, aan de kaak en het tandvlees was te zien dat het slachtoffer een vals gebit droeg. Maar dat had hij niet in zijn mond wijn vonden. Dus onze moeder heeft iemand zijn tanden ook nog meegenomen. Ja. Tenzij hij is gaan wandelen zonder zijn klepperbakje in te doen. Maar <laughs> dat is niet waarschijnlijk. Jongen, jongen, jongen. Hoe oud was hij? Ik bedoel, het slachtoffer. Ja, ergens tussen de 60 en 65. Ja, dus in ieder geval niet in de wieg gesmoord. Ja. Al iemand was vermist opgegeven. Nee, nee, nog niet. Zijn er misschien vreemden gesignaleerd hier in de omgeving? De vakantiegangers? Jawel, maar, maar niet van zijn leeftijd. Ja, verder komen er zo nu en dan een paar toeristen in het dorp... maar die blijven nooit lang hangen. Er is maar één hotel en daar hebben vannacht een paar handelsreizigers geslapen. De waard heeft me bezworen dat die geen van alle de moordenaar kunnen zijn. Of het slachtoffer. Nou, dat is het dan. Ja? Daar komen we niet veel verder mee. Een zaak, inspecteur... Ja, zegt u dat wel, kolonel? En wat ik trouwens ook niet begrijp... is waarom de inlichtingendienst... zoals een bok op de haverkist zit. Uw baas deed er zo geheimzinnig over vanmorgen. Ja, daar zullen we het nog wel eens over hebben. Wat zou het motief geweest kunnen zijn... voor zo'n gruwelijke moord? Hebt u enig idee? Ja, kolonel... er zijn niet zoveel motieven... waarom mensen elkaar vermoorden, hè? Vrouwen, geld. Of vrouwen en geld, ja, daar komt het meestal wel op neer... Nee, ik denk dat dit geval wel een beetje anders ligt. Daar zou u wel eens gelijk in kunnen hebben, inspecteur. Dit geval zou wel eens heel anders kunnen liggen. Als we eerst maar een motief hebben, dan lost de hele zaak zich misschien vanzelf op. Ja, misschien ja. Nou goed. Is er al een lijkschouwing geweest? Ja. En wat was de doodsoorzaak? Ja, luister kolonel. Als ik u was, dan zou ik het rapport van de dokter maar met een korreltje zout nemen... Waarom? Ja, kijk, hij is al oud, ziet u, en... Een beetje seniel. Nou, nee, nee, nee, dat niet direct, maar... Nou, nou, kom, kom, vooruit, inspecteur. Kom er eens mee voor de draad. Ja, de dokter zegt dat die arme donder doodgevroren is. Ja, dat is natuurlijk nonsens. Ik bedoel, hoe kan iemand nou hartje zomer doodvriezen? Ja, die heuvels hier zijn de Alpen niet, hè? <laughs> ja, nee, het is te gek. Inderdaad, te gek. Maar in deze zaak schrijft niets. Te gek te zijn. Het zou best eens kunnen blijken dat die dokter van u gelijk heeft. Dat, dat meent u niet, kolonel? Dat meen ik wel degelijk. Oh ja? Ja, maar dat betekent dat u een theorie hebt over die hele geschiedenis. Ik had een theorie, ja. Of uh, zoiets als een theorie dan. Maar het ziet ernaar dat daar er niks van overblijft. Ik bedoel, die zaak kan veel ernstiger zijn dan ik in het begin dacht. Ja, als u me niet kwalijk neemt, dan zou ik nu graag even met die dokter willen spreken. U hebt wel iemand die me er even heen kan brengen, neem ik aan. Ja. Gaat u zitten, coroner. Dank u, dokter. K kijkt u maar niet naar de rommel. Ik heb geen huishoudster. Ik laat alles staan voor de werkster. Hij komt twee keer in de week. Brown was de naam, zei u? Uh, inderdaad. Toch niet toevallig familie van generaal Brown? U slaat de spijker op de kop, dokter. Ik ben zijn zoon. Zijn jongste zoon, om precies te zijn... Zo, dus u kent mijn vader. Oh, zou ik zo zeggen, joh. We waren in hetzelfde regiment. Dat waren nog eens tijden. En, hoe is het met mijn oude strijdmakker? Oh, die moet je nog steeds niet uitvlakken. Beetje last van zijn hart zo nu en dan, maar voor de rest gaat het prima met hem. Ik ben blij dat hij... Er... Gepensioneerd natuurlijk. Jazeker. Ja, dat dacht ik al. Ach, weet je, ik had ook al jaren geleden met pensioen moeten gaan. Maar ja, family is ver van de bewoonde wereld... en de jonge artsen staan niet te dringen om mijn praktijk hierover te nemen. Oh, ik beklaag me niet, hoor. Het gaat nog steeds allemaal. Mijn handen beven een beetje, maar dat geeft niet. Ik doe geen operaties meer. Alleen nog wel eens een lek schouwing, zo nu en dan. En de doden kan het toch niet schelen hoe je zo niet nietwaar? Nee, dat denk ik ook niet, dokter. Als u het niet erg vindt, wou ik u graag een paar vragen stellen. Ga je gang, Ja. Ik heb begrepen dat u seksie hebt verricht op het lichaam van de man die vanmorgen hier gevonden is in de heuvels. Inderdaad, dat is zo. En hebt u de doodsoorzaak kunnen vaststellen? Ja, het is een duistere zaak, joh. Ik kan u helaas niet tegenspreken, dokter. Wat heeft de autopsie uitgewezen? Het gezicht van de arme man en zijn vingertoppen waren door messneden verminkt. De schedel was opengezaagd en de hersenen waren verwijderd. Maar nu komt het. Toen ik het lichaam opensneed, was de huid en het onderhuidse weefsel in de staat waarin je het onder de omstandigheden zou verwachten. Maar de inwendige organen waren bevroren. Nou ja, ik schrok me wezenloos, dat kan je je voorstellen. Ik dacht dat ik een nachtmerrie had of zo. Tja, ja, dat moet nogal een schok geweest zijn. Maar als de inwendige organen bevroren waren, is waarschijnlijk het hele lichaam bevroren geweest, nietwaar? Dat denk ik ook, ja. Wat ik u nu vraag is belangrijk. Waren de hersenen zomaar uit de schedel gehaald... of was het op een vakkundige manier gedaan? Het was het werk van een briljant hersenchirurg. dat staat als een paal boven water. Precies wat ik dacht. Een dergelijke operatie wordt uitgevoerd... bij een verlaagde lichaamstemperatuur, nietwaar? Jazeker, maar dat wil niet zeggen dat de patiënt wordt ingevroren. In ieder geval kunnen we concluderen... dat hij niet is vermoord door een of andere gek... ...maar dat ze hem gepakt hebben om zijn hersenen. Maar jongen, wat zou een moordenaar nu in hemelsnaam hemelsnaam met een stel hersenen moeten? En als die hersenen nou eens dingen weten waar iemand verschrikkelijk nieuwsgierig naar is? Maar beste jongen, als je iets wilt weten van iemand... ...als je inlichtingen van hem wilt hebben... ...dan moet je hem juist in leven laten, heb ik altijd geleerd. Dat hoeft niet altijd... Als je maar weet hoe je de hersenen in leven moet houden. Nee, dat is absoluut onmogelijk. Misschien heeft onze briljante hersenschirurg daar iets op gevonden. Het is natuurlijk maar een hypothese. Maar we moeten met alle mogelijkheden rekening houden, dokter Morris. Dus, dus onze oude goede dokter Morris had het toch bij het rechte eind, dacht u? Ja. Het is te krankzinnig voor woorden. ja... U ook een whisky? Uh, nee, nee, dank u. Ah, kom, kom, kom, kolonel. Uh, uh, nou ja, goed. Een kleintje dan, uh, met ijsgraag. Ah, zo mag ik het horen. Ja, maar wat nu, hè? Ik bedoel, hoe moeten we die zaak nou verder aanpakken? Ik weet het niet. Als ik eerst maar wist wie die vermoorde kerel was... Ja. Een ogenblikje, kolonel. Ja, hallo, politie family. Mag ik de inspecteur van u? Dan spreekt u mee. Met wie spreek ik? Uh, Solstitch. Uh, Deborah Solstitch. De dochter van professor Solstitch. Uh, wij hebben een huis... Ja, ja, ja, ja. Ik, ik weet waar u woont. Wat kan ik voor u doen, juffrouw Solstitch? Ja, kijk, ik... Ik ben vreselijk ongerust over mijn vader. Hij... Ja, ja, gaat u door, gaat u door. Hij is twee weken geleden van huis gegaan. Hij zou een trektocht gaan maken door de heuvels, maar hij is nog steeds niet terug. Nog steeds niet, dus... Ja, maar juffrouw Solstich, wilt u mij vertellen dat uw vader al twee weken lang vermist is? Ja, N nee, dat is te zeggen. Maar dat, dat had u toch al veel eerder aan de politie moeten melden, juffrouw Solstics. Ik heb me al die tijd eigenlijk niet ongerust gemaakt. Tot vandaag. Oh ja, tot vandaag. Juist. Maar waarom net vandaag? Is er iets gebeurd of zo? Misschien. Ja, ik weet niet. U kent ons zomerhuis aan zee, zegt u? Ja, ja, dat ken ik, ja. Vader zou daarna toe gaan voor een paar weken vakantie. Maar eerst zou hij een trektocht gaan maken door de omgeving. Het was dus niet zo gek dat ik een tijd lang niets van hem hoorde. Maar van dacht ik, ik rij erheen om te zien of alles in orde is. En toen... Ja, hij was er niet. Ja, dus u bedoelt, hij is er ook niet geweest? Ja, ik... Nee, nee, ik bedoel, nee. Het ziet er nou uit dat hij er helemaal niet geweest is. Al die tijd. Weet u dat zeker, juffrouw Sofie? Absoluut zeker. De huishoudster zou hem dat nog gezien moeten hebben. Zij woont bij het zomerhuis. Ze zegt dat hij er niet geweest is. Veertien dagen lang niet. Dat is vreemd. Dat is, dat is. Heel vreemd als ik het zo hoor. Juffrouw Sausage, er zit hier net iemand bij me van de afdeling Buitenlandse Zaken: hm? Colonel Brown. Ik denk dat hij precies de man is die u kan helpen bij het zoeken naar uw vader. Ja, maar... Ik zal hem meteen naar u toesturen. Wat heeft Buitenlandse Zaken daarmee te maken? Ik zou het u niet kunnen zeggen, juffrouw Solstich. Ik zou het u niet kunnen zeggen. Ik vind het prettig om smiddags thee te drinken in de bibliotheek. Het is de gezelligste kamer van het hele huis. Ach, maar blijft u toch niet staan, kolonel. Ik vergeet helemaal u een stoel aan te bieden. Dank u. Prachtig uitzicht, hebt u hier, hè? Die zee, schitterend gewoon hier. Ja. ja, het is prachtig. We hebben dit huis eigenlijk in de eerste plaats gekocht voor het uitzicht. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar, ter zake, juffrouw Solstitsch. Mm -hmm. Uw vader is nu eenmaal een van de grootste atoomgeleerden van deze tijd. En zijn kennis is van vitaal belang voor de hele westerse wereld. Ja. Dat betekent dat hij gevaar loopt. Gevaar? Hoe bedoelt u dat? Kom nou toch, juffrouw Solstitch. Zo naïef kunt u toch niet zijn. Voordat hij werd gepensioneerd, stond uw vader aan het hoofd van een onderzoekscentrum. Het meest geheime project in heel Engeland. Alles topgeheim. Onze vijanden zijn zich daar maar al te goed van bewust. Wat wilt u daarmee zeggen? Uw vader kan ontvoerd zijn, juffrouw Solstitch. Of zelfs vermoord. Oh, nee. Leest u de krant niet? Ja, ja, natuurlijk lees ik de krant. Oh, u bedoelt dat verhaal over die man die ze gevonden hebben in de heuvels? Inderdaad. Is het niet bij u opgekomen dat dat uw vader wel eens kon zeggen? Nee, geen moment. Mijn vader zou hier zijn en niet in de heuvels. Uh, vrouwen... Wilt u nog een kop thee, koronel? Nee, nee, nee, dank u, voor Solstitch. Waar ik aan toe ben, is een flink glas whisky. Zo wat u wilt. Gaat uw gang. Daar kunt u alles vinden. Dank u. Kononel, kijk. Vader... Dit was het eerste deel van De Laatste Dagen van Jericho. Een hoorspel in twee delen van Pieter Mackenzie, Vertaling Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt. De president van Amtar, Frans Kokshoorn. Raadsheer Zar, Bert van der Linde. Professor Solstitsch, Lo van Hensbergen. Deborah, zijn dochter, Corrie van der Linde. Andreas, Kees Broos. Kolonel Brown, Robert Sobels. C. Huip Oerizant. Dr. Morris, Willy Ruys. Inspecteur van politie, Con Meijer. Een taxichauffeur, Kees van Ooyen. En een portier, Joop van der Donk. Technische verzorging, Leon Dubois en Cor de Groot. De regie had, Dick van Putten.